Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Het vliegtuig dat Nederlanders gaat ophalen in Libanon is onderweg. Net vertrokken toestel vanuit Eindhoven richting Beirut. De situatie in Libanon wordt steeds slechter door de Israëlische aanvallen. En daarom heeft Nederland besloten om Nederlanders die weg willen op te halen. Deze man helpt mee met de hele operatie in Eindhoven... en legt bij Goedemorgen Nederland uit wat er gebeurt als mensen in het vliegtuig stappen. Je komt in een luxe vliegtuig terug in plaats van in een operationeel vliegtuig. En wat we daarnaast doen is gewoon het begeleiden als met onze mensen... dat we daadwerkelijk ze netjes in de bus zetten. Even goed kijken van hoe voelt iemand zich. We zijn ons zeer bewust van het feit dat mensen terugkomen uit een gebied... waar ze echt niet meer alles hebben gehad. Soms ook spullen missen. En we daarom hier ook een LOCC hebben die hun op gaan vangen. En die daadwerkelijk gaan kijken wat hebben de mensen nu nodig. In totaal hebben 400 mensen zich aangemeld voor een evacuatievlucht richting Nederland... En morgen staat er nog een vlucht gepland. En ik blijf nog bij het Midden-Oosten, want het Rode Kruis heeft een giro-nummer geopend... voor noodhulp aan de mensen daar, zoals in Libanon, Gaza en Syrië. Het ingezamelde geld gaat naar eten, water en medische zorg. Volgens het Rode Kruis hebben miljoenen mensen hulp nodig... vanwege al het geweld van de afgelopen tijd. In Eindhoven is bij twee mensen het Mpox-virus ontdekt. Het is gevonden bij personen in een gehandicapte instelling. Mpox is een virus en als je het krijgt heb je vaak koorts, hoofdpijn en uitslag op je huid. De GGD zegt dat de kans op verdere verspreiding van het virus in Nederland laag is. En als je een beperking hebt, is het soms best lastig om naar het theater te gaan. Want kan je de voorstelling wel volgen als je niet goed hoort? Of wat als je blind bent en graag naar een voorstelling wil? Nou, het No Limits Festival wil daar aandacht voor vragen. Ze zeggen dat we van Engeland in elk geval een hoop kunnen leren. Dan zie je veel snelle voorstellingen met, met boventiteling, met gebarentaal. Ze zijn veel... Beter in het faciliteren van uh, rustruimtes of prikkelarme ruimtes of prikkelarme voorstellingen. Het No Limits Festival is vandaag en morgen in Den Haag. En daar laten professionals met een beperking zien hoe de theaterwereld inclusiever kan worden. Het weer, de ochtend begint nog koud, maar dat duurt niet lang. Het wordt een zonnige dag vandaag bij maximaal 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Zin in Zandvoort yes. is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM. They say for every boy and girl, there's just one love and it's so well and I know. touch of your embrace tells me no one could take your place and ever in my heart young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 Ja, dit was nog eens uh, iets uit, uh, uit, uh, uit de grootmoeders doos. De oude doos? Nou ja, zeg. Hm, sorry. Wat even, probeer eens te fluiten, Gerry. Ik kan niet fluiten. Waarom kan je niet fluiten? Ik kan het niet. Nee. Ja, zei je niet meer cake in je mond, dat gaat het nee. Niet. nee, maar ook zonder cake kan ik het ook niet. Oh ja. maar, maar heb je nou een of een tongpiercing? Oh, zag je het, Willem? Ik zag het. Ja, ja, ja. Is ja, ja. Ik zei, Ja, okay. Ik wilde het niet zeggen, maar... Ja, nee. vertel. Ja. <laughs> ah, ja, ja, ja. Ja, nou ja, goed. Nou, twee uur alweer van de boys. En uh, ik kreeg uit de betrouwbare bron... Uh, ik ermee dat er toch uh, nog mensen met oortjes inlopen en die luisteren dus naar ons. En uh, ja, dat vind ik toch leuk. Ze hebben oortjes en dan hebben er oortjes in. Nou, dat moet goed komen toch? Ja. Met oortjes in? Oortjes ken je niet? Ik heb mijn oortje in, dat in de buitenkant zitten. Ja, maar jij bent wel een bijzonder grapje van God. Een bijzondere man, ben ik. Ja, ja. Een bijzondere man. Ja, <lacht> ja, ja, man. Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja. We gaan eens even kijken of de cakefabriekje al klaar is. Ja, even een slokje. Een slokje, dan kom ik. <lacht> Nou, dat mag wel iets minder, Gerrie. Dat is een nipje. Een nipje? Want het is, nog... Ah, was... Want het is heel, nog heel heet. Ja. Had jij nog iets uh, uit jouw uh, jou, uh, vocabulaire? Nou ja, even taal? kijken. Uh, wat hadden we nog verder? Uh, trouwens, dat Chanticore festival. Ja, wanneer is dat? Dat is net dat ik toch? Dat is vorig weekend geweest. Maar die zoeken dus ook uh, weer iemand die dat wil organiseren. Het is net geweest... Ja, voor volgend jaar. Oh, Sharon. Uh, maar dat vragen ze al heel lang. Maar uh, er zijn weinig weinig animo. Het is, de... het is ook niet wat, wat je zo. Even... Want het, je, je, ver, je vergist je erin in wat voor werk dat allemaal nog ja. is. Hè? Ja. Al die mensen moet je dan uh, zoeken. Je moet, of iets leuks wil je. Natuurlijk een leuk koor wil je vinden. Ze kunnen, natuurlijk het natuurlijk buiten Gebeuren natuurlijk, of niet? Ja, het is buiten. gebeuren. Ja. Ja. Het is in het dorp, het is op het strand. Uh, twee plaatsen op het dorp. En in het strand. Op het strand. ja ja die koor moet misschien koor al. misschien ook allemaal ja. nog versterkt worden ja Met versterking geluids, uh, geluid dus en uh, plaats en zo en, uh, ze willen droog zitten dus, dus misschien ook nog wel zo'n uh, buitentent of zo of een, nee dat is er niet of nee, een nee, overdekking nee, dat, of, dat is er niet dat nee, is er allemaal is geen, niet dus. nee dat is er niet. Nee, nee. maar dat kan ook niet wil... natuurlijk kan dat ja we ze ze willen is is een weg man het is dus altijd in september en uh, al, uh, ze kunnen altijd, als het regent, kunnen ze. Ja, hallo, wat gaan we naar doen? Kunnen ze altijd wel schuilen eventueel? Ja, Zo tot nu toe. Kleine snor. Doet hij het niet? Doet hij het? Ja, hij doet het wel. Maar uh, er is ook nog, hebben jullie veel goud en zilver en uh, kronen en sloopgoud? Kronen en sloopgoud? Dat kun je namelijk, want het, het goud is ontzettend uh, duur. Dus als je dat dat kun je dus uh, laten taxeren. En dan kun je uh, op zo'n taxatiedag, bij pluspunt is dat. Ja. Kun je vlijven. Blijf vrijvend. Blijf vrijvend. Blijf blijf blijf. Kun je blijven rijden. Kun je uh, taxeren. Ja. Blijf rijden. Op 10 oktober. Voordat je weet dat je in, in een massagesalon hè. <laughs> en ga je toch weer in één man. Nou ja goed. Ja. Maar, maar dan kun je dus ook direct ja. kun je, je spullen laten die kun je kopen. Dus dan kun je een hoop geld kun je. Dus, Charles, als je nog ergens een zilveren mustek nou, of zo ik heb, hebt. Ik heb hier of wat ik... omhangen. Ja? Een gouden Goude ketting? Een gouden ketting. Ja, oké, okay, heel veel geld voor krijgen. Ja, maar die, is, die was van mijn vriendinnetje doen. natuurlijk. Ja, die nee, overleden ja, is, ja, helaas. Ja, ja. Ja, dus die ga ik niet wegdoen. Nee. En, en die, die ring is van mijn moeder geweest. Van je moeder. Ja. Een trouwring van mijn ja, moeder. Dat ga je ook niet doen. Nee. Dus ja. Ik uh, heb dat een keer laten doen. En laat taxeren. Goud laten taxeren. Oud goud. Ja. Goud, dat, oud was, goud, dat, ja. Was, dat was bijna iets meer dan 60 jaar oud. Ja. En uh, ben ik ben er naartoe gegaan en uh, toen zeiden ze: Ja, nee, dat gaat hem niet worden. Ik kreeg het niet voor elkaar. Want? Ik heb mijn, mijn hart laten taxeren, een gouden hart. bleek van peperkoek te zijn. Oh. Ja, daar kan je niks, kan nee. je niks mee. Nee, nee, ze nee, proberen het nee. bij de banketbak. Dat ja. jammer, hè? Ja, dat is jammer. Ja, ja. Maar, maar dat is dus, maar ja, goed. Als mensen dus geld nodig hebben, direct cash-geld nodig hebben, kun je dat dus uh, doen. Dat doet hij dus regelmatig, die man. Die is van het Zilverpakhuis. Dat is een hele bekende taxatiebureau. En die uh, kopen dat in en die maken er dan smelten dat of zo. En dan maken smelten de, de kaas in? Ja, ja. smelten. Ja. Ja, ja. Maar het schijnt dus allemaal heel veel waar te zijn op dit moment. Zilver, ik het zijn, zilver en, en goud. Maar goud ja. schijnt heel hoog te zijn. Dus. Nou ja, ik, ik uh, vertel het alleen maar even. Ja, want ik denk, ik begin een beetje, zit je in de goudhandel tegenwoordig? Nee, ik zit niet in de goudhandel. Nee, ah, <laughs> maar ik, ik, weet dat, ik weet ook dat, er, dat het altijd best wel druk is op die dagen van die man. Oké. Okay. <coughs> dat is heel Pluspunt. Moment. En wanneer is het? Hè? Dat is donderdag 10 oktober van 10 tot 4. Ja, pluspunt in de blauwe tram, de is... blauwe tram in de louis davids gered. Pluspunt, het begint echt. Uh... <coughs> Handel, hè? Alles. alles, alles ja, van alles. alles. Handel. Ja. Handel. Ze hebben het dan wel over... Uh, plus, pluspunt wat al in één adem genoemd... de Wall Street van uh, Zandvoort. De beurs. Oh. De beurs. The birds. The birds. The birds The dus niet de verwarmen, met de beurs. Maar de beurs. Dat is weer wat anders, hè? Dat is weer wat anders. Ja, nee, dat is, dat is inderdaad zo. Maar goed. Had je verder nog wat... Uh, nou ja, nee, er zijn weer twee leuke speelplekken... voor kinderen zijn er in Zandvoort uh, georganiseerd. Dus dat is ook leuk. Speeltuinen... Ja. En dat is ook belangrijk, hè? want Sandford heeft ook veel kinderen. Kinderen moeten ook buiten spelen, hè? dat is ook vind ik uh... ook. Wij speelden vroeger altijd buiten, kan ik me herinneren. Tot de lamp aan aanging. Ja, tot en de lantaarns aan ging en je moeder je riep en dan uh, moest je naar binnen. Ja, ah, hè? Mijn vader, uh, mijn vader die, die was, daar mee, was zijn beroep, hè? Dus hij het licht aan deed uh, dan moesten wij als idioot naar binnen, joh. Ja, we stuurden hoor, ja. Hey Willem, ja, uh, even anticiperen op wat nog komen gaat dit uur. Heb ja. jij iets winters uh, in je repertoire zitten? Nee, maar ik krijg er wat koud van. Nu. Ja, nee, maar weet je dat winters. Ja, Moet ik wil eens even tevoorschijn toveren uh, naar na dit nummer. Want, dat, uh, dit is goed. Ga, zoek maar eens wat winters ook. Draai dit nummer speciaal voor jou. Oh, dat is leuk, ja, gezellig. En, uh, en wat is het? Nou, je hoort het wel. There was a silly man sitting in the park He was smiling all day long till it was getting dark Silly man, silly man, is that the only thing you can? Silly man, silly man, but he smiled again Suddenly a wall broke out, but he stayed in his park He kept smiling all day long, till it was getting dark Silly man, silly man, runaway faster Oh Nou, Charles, speciaal voor jou, vriend. Ja, dankjewel, Willem. Ja, dit, dit, dit, dit ik denk dat... dit happy. is. een Dus jij ja, beschouwt nummer. mij als een silly man. Ja, ik ben een absoluut silly man. Als er ooit een prijs wordt gegeven... ...de meest silly man van Nederland, krijg jij hem. Okay. Maar dat is een compliment, hè? Oh, Zit, is, oh, uh, ja. Ja. ja, ja. Gelukkig, ja. gelukkig. Ja. Gelukkig, natuurlijk. Gelukkig. Ja, maar goed... Uh, ik wil het met jullie straks, dat uh, we nu, nu, nu niet meteen, want uh, jullie hebben vast nog veel belangrijkere dingen te vertellen ja, ja. aan de luisteraars. Maar ik wil het straks met jullie hebben over de horrorwinter 2024, 2025. Oh, de horrorwinter. Luister en huiver. Komt de schoolmoeder met de kerst? Ja. Het oh. <laughs> komt. Kom. Ja, ik weet het niet. Ja, jij hebt een vooruitziende blik, wat dat betreft. Ik ben, ik ben, maar kom, ik ben namelijk paranormaal op het schoft. <laughs> maar ja. maar ik, heb geen, ik heb geen partner meer, dus ik heb ook geen schoonmoeder meer. Ja, ja, ja, ja. En, ja, ik, en ja, ik ook niet, maar mijn schoonmoeder, mijn schoonarts kon er geen kinderen krijgen. Dus, dat ja, ja dat weten. is ook, ja. Dat, nee, ik nee. ken hem, ik ken hem. Ja. Nee, maar goed, uh, dat is goed, want wil je eerst nog iets van uit de... De boeketreek van Gerry of, uh, de boek, ja nee, maar. Dat, nee, want, nee, want dat komt wel in het tweede uur. Dat komt we dan voor de derde, ah, derde uur. Sorry, ja. je ja, derde uur. Weet ja. je wat? Uh, begin jij maar met je, met je winterverhaal, dan zoek ik er even een passende nummer bij. Het, het winterverhaal? Maar ik wil wel ook... Uh, ja, dan ben of ik... wil je eerst het, eerst het nummer uh, horen en dan... Uh, nou, doe maar eerst maar het gewone weerbericht en dan sluiten we daarop aan. Oh gewoon, ja, dat he? is ook een... Het weerbericht. Uh, het, ja, dus de, de kerk Mantovani of uh, weet ja. ik veel wat. Ook, uh, ja, uh, ja. Toch? Ja, ja, ja, nee ja. natuurlijk, ja, nee natuurlijk, ja, nee, dat, uh... <laughs> nee natuurlijk. Dus, uh... Hij is wel beleefd, hè, spreek ja, met twee, woorden. Met twee ja, woorden, ja, ja hoorde ja, ik ja, hem ja. zeggen. Ja. Hij dat is goed, goed. op opgevoed, hoor. <laughs> ja, ja, ja. Dat, helemaal. Ja, ja. ja. Nou ja, dan moet ik natuurlijk, want dan verwacht je natuurlijk weer van mij, dat ik als een idioot dan gewoon uh, de muziek uh, dan maar moet starten voor het uh, weerbericht. Goed, heb jij het weerbericht klaar? Uh, heb ik het weerbericht klaar? Uh, ik had het weerbericht klaar. Ja, nou, dan ben ik sneller dan jij. Ja, Dan u. ik heb het weer weer klaar. Ja? Nou, ja, doe maar. Daar gaat hij. Doe maar. Ik nee, door... nee, geen doe maar. Oh, dat dacht ik. Ja, dat komt. komt ie hoor. Ja. Kom op, de weber. He. Ja, ja. Oké, okay. nou, vrijdag en zaterdag, luisteraars, zijn overwegend zeer zonnig en droge dagen met wel koude nachten, waarbij de kans op uitgebreide nachtvorst aanwezig is. Gat, ja. Wow. Is het, wanneer het nou, gaat? Wordt. Oh. Dat het koud wordt, Willem. Ja, wanneer? Dat je met je billetjes onder de dekens wil blijven. Begrijp je? Die luier is toch vol? Wat geeft het? Ja. ja. Helaas, na het weekend neemt de regenkans weer toe. Maar vrijdag schijnt de zon volop. U heeft het al kunnen waarnemen. Als u tenminste wakker bent geworden en uit het raam heeft gekeken... of misschien wel eventjes in de tuin bent gaan wandelen. Want het hele land blijft uh, zonnig en droog vandaag. Bij een matige noord uh, oostenwind loopt de temperatuur op naar 15 graden. Het wordt niet heel warm. Want dan heb ik het over de middag. Nou, dat is meestal de warmste tijd van de dag. Maar het wordt nu slechts 15 graden. en de avond blijft het helder. En ik moet eigenlijk zeggen sterhelder, want wordt het omschreven door weer.nl En daalt de temperatuur flink. In de loop van de avond neemt regionaal al nachtvorst toe. En uh, ook op ooghoogte zal het afkoelen tot enkele graden boven nul. Nou, daar vallen we mee. mee. Enkele graden. Men spreekt ervan van dus dooi. bijna nul. Bijna nul. Bijna nul. Ja. De zaterdag, dan komt de zon weer optimaal tevoorschijn... en blijft het opnieuw droog. Na een koude start zal met lokaal de eerste lichte vorsten van het seizoen... de temperatuur oplopen naar zo'n 15 graden opnieuw... bij een matig zuidoostenwind dit keer, windkracht 3 tot 4 Mm -hmm. En dan de vooruitzichten tot 8 oktober. Vanaf 6 oktober komt er weer meer bevolking... en nadert een nieuw regenfront helaas. Het wordt wel aanmerkelijk zachter dan uh, uh, met maximaal 20 graden. Dus regen ja, dat zorgt weer voor een iets hogere temperatuur. Dat is wel uitschieten natuurlijk. Maar uh, ik wil het zo eens even met jullie uh, hebben over, over de winter. Ja. Echt over de winter. Ik, uh, uh, ik, ik zit in één keer te denken aan, aan de... Toch wel de drie oosten Almelo eventjes op het moment. Dat ik dit zo hoor. Ken je het zo Ken de drie oosten Almelo? Nee, nee. Oh! Zo. Afgelopen zondagmiddag begon de astronomische herfst. En uh, nadat de weerkundige herfst al op uh, 1 september is gestart. Ja. Uh, het echte herfstweer komt vooral aan het einde van deze week met regen. Uh, en tijdelijk veel wind en minder temperaturen die niet verder oplopen dan nog gaat of 13. Ja, dat wordt fris, hè? Dat wordt fris. Maar uh, de, deze, uh, deze periode is ook de periode dat de meeste wintervoorspellingen weer uh, in de media verschijnen. Maar is het een voorspelling? Of, of, of nee, is het dit, dit, is, dit is een gegeven bijna, dit, dit hè, wat, wat is een ja? korte termijn verwachting? Dus daar kan je wel vanuit gaan... Dat dat zo is. Dat het... Hé? Ja. Hé, uh, nou, ja. Ja. He? Ja. Willem. Hé, jongen. Ja. Dan kan je er wel vanuit gaan dat het... Uh, he? dat is sowiesz ja ja ja vangen ja. we nieuwe nieuwe ruitenkrabbetjes ja ja. ja ja die vervolgen bij... jij dan op ja. Wij zitten natuurlijk allemaal nog een beetje te wachten... op een uh, winters des doods, hè? Echt, uh... Ja, kerst, sneeuw, kerst. Want uh, de strengste kerst. winters in 1942... Uh, dan praat ik uh, vorige heel... 1942 en 1963... En 1947 ook. 1947, ook een koude winter. Dan ben ik geboren. Ik, ik ook. 1948, ja. ja. toch? Ja. 1948 ook? Ja, ik ben dat heel goed. Ja, nee. <laughs> Mijn vader zei toen... wat is erger dan wintertenen? ik, nee, ja. zeg sneeuwballen. ja. <laughs> Ja. 1963 die heb ik ook meegemaakt ja. natuurlijk. Ja, toen kon je dus met, met, je, met je, je auto, paving, met je auto je over de, de zee, kon je, over de Zuiderzee kon je van en, het, uh, en ook op het de scheveningen op het strand ook kon je hier. Ja. Was ook de kust was ook uh, bevroren. Was bevoren, de branding. Ja. De branding bevroren. Ja. Ja. ja. Ik ken me nog wel een dat de ijsslanden te bevroren was. Toen kwamen de Duitsers via de Rijn en via de Rijn zo de op met de auto. Ja. Ja. Uh, het horror scenario van 1978, uh, is nog nauwelijks gezien door de beeld, lees ik uh, op het internet. Maar krijgen we dan eindelijk de jackpot. De winter van 2024, 25. En met die jackpot, nou, die jackpot bedoel ik dan? Een koude winter met, met uh, schaatsmogelijkheden. Sneeuw, uh, dat je, ja, dat je ja. een beetje een sleetje van een heuvel af kan uh, roetsen. Yeah. Ja. Uh, heb jij iets met winter, uh, Gerry? Ja, ik vind winter heerlijk. Jij vindt winter heerlijk. En Willem, ik zie jou zo bedenkelijk kijken. Ja. Nou, het is natuurlijk leuk. Winter, winter, wintersweer is heel leuk. Sneeuw, ijs, weet ik wel allemaal. Maar voor het, mensen die moeten werken. Hè, in de, de, Het verkeer, zeg maar allemaal. Dat is niet zo leuk natuurlijk. Voor de verzekeringsmaatschappij is het ook niet leuk. Nee, het is het ook niet leuk. Want, nee. want uh, heel veel blikschade natuurlijk. Nee, uh, ja. Ja. Dus het is, of, het, is, het is eigenlijk twee... Twee kanten. Twee, twee kanten. Twee kanten. Ja. Maar ja, bijvoorbeeld een hele korte periode dan. En dan bij voorkeur rond de kerst. Hè? De, ja, dat vind ik het allerleukste met kerst. Maar dat gebeurt nooit, een witte kerst. Ja, nou ja, het kan altijd nog gebeuren volgens kennis. Uh, kenners. Hè? Ja. En de kenners, dan bedoel ik dan de mensen die zich bezighouden met weersvoorspellingen. Maar kerst kerst uh, is dat in december. En voor mij mag het altijd wel een beginnen. Hoor. Ja, dat mag ook wel. Ja. Oh, GELACH <laughs> Nee, maar ik bedoel, sneeuw, wordt, wordt, sneeuw met kerst, dat vind ik toch wel, ja, dat is wel heel... Het mooiste lijkt mij heel mag mooi. Mag ik dan met jou samen in de Arislees, oe, oe, <laughs> met, met een paard ervoor? Ja, een paard, oh, ja. ja, oh ja. ja. En Dan is je geen paard voor de staan. En dan een wensje erbij. Ja, ja. En, en dan doe dingetje... jij je warme, je warme jas aan... Ja. en dan doe je hem ook weer uit. Beste luisteraars, u bent zojuist getuige... van de première van de nieuwe film van... Emanuel 8, 9 en 10. Goed. Uh, ja, maar goed, uh, de winter... Uh, dat, uh... Ja, nu het seizoen uh, 2024, 2025 er dus is... vraagt iedereen zich af... komt er nou weer eindelijk weer eens een uh, geweldig koude winter aan? Ja. Op dit moment zijn er nog geen echte indicaties... dat we zouden kunnen afsteven op een... Kouder winterseizoen, ja. laat staan een horrorwinter. Oh. Die komt er zeker niet, uh, kan ik alvast verklappen. Maar wat, wat heb je nu aan dat nieuws wat je net vertelt? En nu ontkracht je het weer. Ja, nee, maar koude, winterrijke winters, althans uh, episodes, zijn nog altijd mogelijk in Nederland. Ja, dus tuurlijk. dat is dan weer ja. het. Uh, nou, heb je het over Nederland? Ik ben eventjes op het internet gedoken. Ik ben even over de grens heen gegaan. Maar ik kan dus wel zien dat er dus toch wel een strenge winter aankomt. Alleen niet in Nederland. Wel in Duitsland. Oh ja. Winter in Hamburg. Dus niet winter in Almelo. Nee, <laughs> winter in Almelo. Ja. Ja. Nou, om het even af te sluiten heel kort. Ja. Een zeer koude continentale... Uh, Arctische lucht hebben ze het dan over. Dat kan ons gewoon nog volop bereiken... vanuit Spitsbergen. Ja. Ook de komende winter. Maar de duur van zo'n... Uh, uh, berenkoud intermezzo... Dat wordt wel aantoonbaar verkort. Ze zagen we reeds in 2012 en ook in uh, februari 2021. Na een dag of acht met winterkou, hooguit tien dan, treedt er uh, onherroepelijk weer, weer dooi op. Dooi, ja. Nou zijn het maar voorspellingen en zijn ja, verwachtingen. Ja, ja. Je kan het allemaal nooit weten. Het kan zo weer veranderen. Hè? Ja. Wat ik wel weet, dat er een man was. Een man. Ja. Mm -hmm. die elke ochtend, als hij naar zijn werk ging, deed hij zijn, uh, de la van zijn bedkassie. Naast zijn bed had hij zo'n zo kassie. Nachtkastje. Ja, de nachtkassie. Deed hij de la op slot. Ja. Naar een sleuteltje mee ging naar zijn werk. En dat ging al jaren, ging dat, ging dat oh. zo. dat. Ja, ging al jaren zo. Mm. Maar die vrouw die was natuurlijk op een gegeven moment uh, nieuwsgierig. Ze zijn en op, de ja, de op, de ja. Ja, op Ja, op een gegeven moment, joh. Uh, uh, uh, verslaat hij zijn eigen eens? Dus ze zit uh, Willem, hij heet ook Willem, Ja, ik kan het niet anders <laughs> maken. Willem, kom nou, je moet aan je werk, jongen. Dus, nou, en Willem vergeet ze nog, als oh, je het sleuteltje hing er nog in. Dus die dame die denkt van ja, maar nou, Willem, nou ga ik het nou ga ik Die vrouwen zijn altijd wel nieuwsgierig, Willem. Dat zijn jouw woorden, hè, dat zijn jouw woorden. Dus die kijkt naar dat kastje, daar liggen er twee eieren in. De eieren. Twee eieren en 250 euro. <hast> ze denkt, nou wat is, is dat nou? Nou ja, goed, in ieder geval, gooit het laadje weer dicht en die man komt thuis. Ze zegt, nou ja, Willem, ze zegt, je moet me niet kwalijk nemen. Ze zegt, je hebt altijd dat nachtglas hier op slot gehad. Je vergeet hem nou af te sluiten. Ik kon mijn nieuwsgierigheid niet meer bedwingen. Ik ben toch even gaan kijken, wat is dat nou? Vind ik twee eieren en 250 euro. Wat is dat nou, die twee eieren? Nou, ik zal het je maar verklappen, zeg. Het is per ei dat ik, dat ik vreemd ben, ben geweest. Hoe zegt ze? Nou ja, twee eieren, dat valt nog mee dan, hè? Ze zegt: "De die 250 euro dan?" Hij zegt: "Die heb ik gespaard van die andere eieren. Oh. Ik dus als je er even van, hè? We krijgen klachten. Oh oh oh oh oh oh oh oh. hebt ja, wel eens van die dagen dat je denkt, weet je wat, ik zet een stukje muziek op, dan blijkt het een heel ander nummer te zijn. Ja, ja dat kan gebeuren. Ja, ja nee, dat vind, dat vind ik heel vervelend, dus ik ga die man die ga ik even naar mijn regio sturen straks, dat, dat dat gewoon niet kan. Maar ja, goed. Wat had je dan gepland, Willem? Nou, ik wilde je een geheim vertellen eigenlijk, maar... Uh... Oh, you want uh, a secret? Ah, Iets ja. met een secret ook. Ja, ja, ja, ja, maar ik weet het echt... Uh... Listen, do you want to know a secret? Ik vind maar, het zo je? knap. Ik heb het nog niet eens gestart. Ik hoor het nu al. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. But listen, do you want to know a secret? I'm to tell. tell Ja, dat was uh, een yeah, uh, Billy J. Craven met de Dakotas. Ja, leuk. Ja. Goedemorgen. Ik denk al, waar blijft hij toch? Ja, nou ja, we waren wat verlaat. En ik ja. zal je maar vertellen hoe het kwam. Hoe kwam het? Ja, we kwamen. We waren onderweg hier naartoe. Ja. En toen liepen we langs de zeeweg Ja. Want we zijn komen wandelen, dat hele eind. Ja, dat is wel een goed dat weer, Het is wel een goed weer. Het is hartstikke goed weer. En mama zei, kijk eens, kijk eens, Harm, kijk eens naar de duinen. Nou, het was mooi Willem. Ja. Het was mooi, Gerrie. Ja. Het was niet je geloof, hoor. Het was allemaal damp op de duinen. Damp. Ja, ja zeedamp. Nee, zeedamp? Damp. Is dat zeedamp? Is toch gewoon damp? is dus mist gewoon. Nee, dauw heet dat. Ja, oh, oh, heen, douw. Maar het, was, oh, het douw. was op de duinen, zeg je. Op de duinen. Ja, nee, op de ja. duinen. Duindamp. Ja. Duindamp. Ja. Oh, duindamp? Oh, duindamp. Ja, dat kan ook natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar het was zo mooi gezicht, want dat zonnetje schijnt er zo mooi op. En ik dacht bij mezelf, ik zou nou zo wel eens even lekker in die duinen willen dollen, hoor. Het was echt zo mooi, ja. prachtig. Ik had mijn fotocamera niet mee, ik had mijn telefoon niet mee, dus kon ook niet met mijn telefoontje, kon ik ook niet een opname dat is maken. Dat jammer, ja, ja. Hallo, goedemorgen. jongen, jongen, jongen, het is toch altijd weer met het... De... Gaat toch met die rotliften jullie, met die radio. <lacht> Wat is het? Nou, dan geef ik met die rotliften hier, die trappen. Ik kom, kom met de voet, kom ik nooit weer boven. Nee. Ik kan wel, ik wel, nog maar gek als ik trap moet lopen, dat lukt me niet meer. Het ja. is heel raar. Het is, een is, steile zijn, trap. het is een steile er trap. Er zijn plannen uh, uh, in de maak om een roltrap te maken. Ze hebben een test uh, opzet gedaan al hier. Oh, nou, dat zal een prima. keer tijd worden hier bij de radio. Ja. Ik, maar ik hebben wel gezellig... Goedemorgen, Geri. Goedemorgen, Hallo, Willem. Wat leuk dat ik bij jullie eventjes weer gezellig mag langskomen. Nou, Harm heeft dat al een beetje verteld aan jullie, geloof ik, hè? Het mooie duingebied, hè? Ja. ja. Dat was, En we zagen, we zagen een hekt met dat gewei zo in de duin. Ja. En er scheen de zon op dat gewei. Oh, dat was de zon. Dat was het prachtig. Het is burgeltijd, hè, op dit moment. Hè? Ontroerend was het ja, ook, wat is het niet? Bubbeltijd? Wat is -bubbel. nee, het is de tijd dat ze dus gaan burlen. De mannetjes Oh, burlen! De, ja, oh, de mannetjes Oh, burlentijd, ja. Ja, ja. ja dat dus is Harem ook de, de wel vrouwtjes. af en toe. De heeft ook af en toe wat burlentijd. Dat bedoel je, mama. Maar wat is dat dan weer voor onzin? Ja. Dat dat mens kan af en toe zo uit de nek kletsen, hè? is niet te geloven, hoor, Willem. Heb jij dat ook met je moeder af en toe gehad vroeger? Nee. Nee, nooit. Nee. Ik ook niet, Nee. Ja. Nee. nee. Ja. Jullie zijn weer van de domme natuurlijk. <laughs> maar goed, uh, zal ik jullie even voorzien van een consumptie en dan kunnen jullie in ieder geval even uh, je gafeltje dicht houden. Ja, dat oh, ja een doe dat maar. Ja, geef maar een consumptie. Lekker. Ja, goed. heb jij munten bij je? Of, uh? <laughs> ik heb geen munten bij me. Ook niet. Nou, dat doen we tot de pof. Nou, oké. Okay.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 C. Feliciano, Light My Fire, je natuurlijk, van de Doors. En Charlie wist mij al te vertellen dat hij zijn heel album had gemaakt met allemaal... Uh... Covers. Covers. Ja, hoe, heet Covers. Covers. Koffers. Koffer. En, hoe heet dat album? Koffers. <laughs> Covers. Hoe heet dat? tonight? Nee. nee. Ja, oude coffers. Oude koffers. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, nee, maar die hoge even. We, we kennen hem natuurlijk allemaal van uh, Feliz, maar dat. Ja. Uh, daar is hij heel bekend mee geworden natuurlijk. Uh, ja. Maar ja. je hoorde het zojuist wel een nummer van uh, Light is by is Fire. Toch, hij is toch blind? Wie? José. Ah, hij is die voetballer, Danny. Nee, hij is ook blind. Is, Danny is ook blind. Is, Danny ja. is ook blind. Ja. <laughs> voetballer, Danny is blind. Ja. Ja. Uh, nee, José Feliciano. goede zanger, goede ja, gitarist. Hij nee. is dan nog steeds in ons midden? Of, uh? Hij is volgens mij leeft Ja, volgens mij wel. Ja. Nou, we gaan jullie schreeuwen van de prijsvraag? Zoekenwolf, zoek zoekenwolf. Zoekenwolf, ja, ja, ja, ja, ja. José Feliciano, die, ja, draai elke, da, weer, die draai ik elke dag thuis. En waarom nou, jongen? Nou, ik vind ja. hem gewoon een knappe man, leuke man. Maar vindt hij ja. dat ook van jou? José, José Feliciano. <laughs> ja, ik vind gewoon een interessante man. Hij is wel blind, maar ik ben ook een beetje blind van zijn muziek. Oh, ja, ja ik, ik vind het uh, een hele mooie muziek. En ik vind dat hij ook virtuoos gitaar kan spelen. Ja, ja dat, absoluut. Dat kan mijn buurman ook, maar die hebben we uh, heb gitaar. Ja, hij leeft het. nog. Hij leeft nog. Leeft nee. hij nog? Hij is oh. van 1945. Oh. Dus hij. Uh, is hij is twee jaar ouder, is wij geen Ja, hij is oh bijna tachtig, dus ook. Uh, oh. Wat. Maar hij is dus. Maar speelt hij ook nog? Wie uh, speelt hij nog? Ja, hij speelt nog. Ja. Oh. Want hij is blind wat, geboren. Hij is blind geboren. Want dan heb je nooit zien zitten. Hij heeft dus nooit wat kunnen zien. Nee. nee. Wel het lijkt me zo erg om blind te zijn. Dat je, je nooit wat kan zien. Ja. Ja. Ja, Willem. Ja, jongen. Dat is een serieus onderwerp. Dit. Dat is een heel ja. serieus onderwerp. denk Dat ik ja. ja. alleen maar, maar. Alleen maar, dat oh, alleen maar uh, uit mijn nek kan kletsen. Maar het kan ook wat serieus zijn. Hoor. Oh, Ik ben benieuwd wanneer dat ja, hier gaat gebeuren. Hij is, dus nog, hij is nog actief. Hier. Oh, is hij, hij is nee, nog actief. Nee, dus 45. Dus hij is 45. Zo, niet zo lager blijft. Interessant, hij is nog actief. Hij is actief, actief. Leuk. Ja, leuk ja, hè? Ja, ja, ja heel ja. leuk. Ja. Om mee te maken. Wat? Dat hij nog actief is. Wie? Ja, mijn zuster, Nou, wat? goed. God zee, Ja, nee. nee. Maar het zijn allemaal weer feitjes... Uh, wat allemaal opgezocht wordt en zo uitgezocht wordt... en waarvan we later allemaal zeggen van... ja, wat moet je ermee? ja. Je hebt er niet zoveel aan natuurlijk. Je hebt er niet veel aan, maar het is wel, wel even leuk om... Uh, ja. Hè? Het, had, dus jij, wel, had... Had, had jij nog iets uit je streekroman, of niet? Nou, weet je wat ook leuk is? Dat komt één keer in de twee jaar voor in Zandvoort. Ja. Dan komen er, uh, ook in het kader van... Uh, nou, een dierendag denk ik niet, maar... Er komen Bernard Setters... Die komen er... Onkomen uh, 8 oktober met de trein naar Zandvoort. Bernard... Berners Setters, dat zijn honden. Niet lekker. <laughs> ja. Uh, dat zijn Lola's, Berna Setter, Newfoundlanders, wandelvereniging. Er zijn 60 Bernersetters Setters komen hier. Oh, en magisch. die komen in een speciale trein. En die komen met de Kareltrein. Met de? Kareltrein. Oh. Ja. En die komen hier en die uh, zijn gewoon een dagje uit. En dan gaan ze uh, naar een... Uh, bij Meijer gaan ze lunchen. Die honden die mogen lekker allemaal op het strand mogen Ik wou net, zeggen, wat zal Meijer blijven met al die honden dan? Ja, die mogen daar allemaal. Mogen die daar, uh, ja. En dan gaan ze, s gaan, ze weer, uh, gaan ze weer terug met de trein. Mm. En het is dus elke twee jaar komen ze, komen ze hier. Ik heb er nog nooit van gehoord. Dat dit... ja, is leuk. Oh. Ja, echt leuk. En wanneer is dat? Dat is 8 oktober. 8 oktober. Dus oh. dat is komende zondag. zondag. Zondagmiddag. Zondag as. Ja. Er zit er nu eentje heel lollig naar naam aan te kijken, die poedel die aan de overkant zit. Die mag niet meedoen. Die mag nee niet hoor, mee andere honden mogen ook mee ja. als ze dat willen. Of het leuk, het leuk bericht op Dierendag. Maar het is al Dierendag vandaag. Weet je het dat? is vandaag Dierendag, maar ja. Ja, ze doen het dan op, op, op zondag. Dan Ik heb vandaag een meer. extra brokje met mijn brood erom af Ah, ja, wat leuk. Zo, ja. ja, Goed, en uh, even kijken hoor. Uh, wat dan allemaal... En ze gaan dus een strandwandeling maken, inderdaad ook. Met al die honden. Ja. Zo. Leuk, hè? Ja. Die honden vinden dat ook hartstikke leuk, natuurlijk. Want die zijn gek op het strand. We hadden eigenlijk wel een paar kunnen vragen uit de uitzending. Wat de, ja. Dat. Wat ze ervan... Ah! Wat, ze ervan, oh. wat, ze ervan van, wat ze ervan vinden. Ja. Ja. ja. Nou, dat was even een uh, mededeling. Een mededeling. Goed. Nou, dus. ja. nou zullen we maar een stukje muziek doen aan Ja. Oké. Okay. Heel goed, Charlotte. Charles, wat heb je nou? Is het orgelstuk uh, Willem? <laughs> zit iemand die zit met een stoel op blaasballen? <laughs> Ik weet niet wie er aangevraagd heeft hoor, maar uh, ja, nee, neem me niet kwalijk, dus en, uh, stuur die kaartje nog een keertje, dan neem ik naar de EO of zo en uh, <lacht> moet je maar even kijken. Ja. Ik krijg uh, zojuist een uh, mededeling, dat, uh, de, de kamer in de studio die hangt, uh, ja, die hangt uh, niet helemaal goed, dus daar gaan we even naar kijken. en om uh, ook nog een uh, een stukje muziek denk ik, want ik heb jullie hulp nog wel even nodig nu. Nou, ik wil ook wel iets vertellen over Gert-Jan Bluis. Hoor. Die, die gaat namelijk straks in de bibliotheek... om 12 uur begint dat... gaat in het kader van de uh, kinderboekenweek... gaat hij voorlezen. Ja. In de bibliotheek van Zandvoort. Ja. Ik zeg net van, ja. ik heb zometeen jullie hulp even nodig. En hey, dan begin jij gelijk over, over... Jij luistert helemaal niet naar wat je collega's zeggen. Ja, ik, ik, ik, ik begin een verhaal. Ik denk, dan kan jij naar die camera lopen. En dan oh, kan dat is een ik... heel goed idee. Ik dacht, ja. ja, nee, dat is heel goed. Oké, okay. ja. ja, prima. Daar deed ik het voor. Ik denk, oh, ja. nou ja... ja natuurlijk. Ik, ik zag jou naar muziek zoeken. Ik denk, nou, je hebt ja. helemaal geen muziek bij je. Dus dat... Ja, ik wil een little help op je ja. friend. Nou, ja. ja, maar kijk, ik loop niet pas weg. Ja. Kijk, ja, je hebt... Ja. Ja. Nou, lu, lu, luisteraars, op woensdag 9 oktober, uh, dan uh, ervaren de collegeleden zelf hoe, uh, hoe het staat met de toegankelijkheid in Zandvoort. Ze gaan uh, dan in een ja, rolstoel of geblinddoekt ja, een route door Zandvoort volgen. Ja. En die start zal uh, om 12 uur zijn op het Badhuisplein bij het Kunstwerk tegenover de Rotondeflat. Dus dan kunnen de collegeleden... College, leuk, ja. ja, die kunnen dan zelf eens ervaren hoe het is om gehandicapt te zijn. En wat je dan ervaart als je bepaalde Kijk, ja. uh, de, uh, gebouwen of locaties niet in kan. Nou, ja. uh, ook woensdag 9 oktober is wethouder Gert-Jan Bluis aanwezig... bij het uh, uitdeelpunt van de Voedselbank ah. in het Rode Kruisgebouw. Hij helpt mee en er wordt uh, ge uh, dan gelijktijdig ook bijgepraat over de, hoe de hulp... Die de voedselbank uh, biedt allemaal, uh, hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Verschillende collegeleden zijn aanwezig ja. bij de opening van jij, Zandvoort Art. Dat vindt plaats op vrijdag 11 oktober om 17 uur. Ja, zit allemaal tussen me door, te wouwen. Ja, dat hier, is de camera. Ja, dat is de camera. Die, de, de camera kan ik zeggen. Nee, de camera die is, die is zijn. Oh, Willem maakt een foto. Vertel, nee, nee, nee. Een Keur. selfie, hij maakt een selfie. Oh, maakt is die niet goed? Selfie. Nee, hij is goed, hij is perfect. Even zwaaien naar de kijkers thuis. De camera hangt goed, jongens. <lacht> ja. Nou, he, he. heb ik je uit de nood gehaald? Zou, uh, zou je even een verhaal kunnen vertellen over Bluis? Oh, nee. <lacht> ik, ik, ik, ik heb, nou, Bluis heb ik het nou vier keer genoemd. Dus dat moet nou genoeg wezen. Nee, want ik kreeg nog geen vragen van de luisteraar. Want ze zagen dus, dit hoekje wel zitten. Ze zagen. jou heel goed zitten. vroegen ze. Die snor is die echt... Nee. Nee, dat heb ik al op... gezegd. Ik zeg, we zoomen even in. <laughs> die, die, ja. trek, die trek je er zo af. Die trek je er zo af. Ja, ja. ja nee, maar uh, het is... Uh, maar uh, heb je altijd een snor gehad? Uh, nou, dat ik baby was, nog niet. <laughs> nee, nee, maar... <laughs> maar ik bedoel, uh, niet... Nee, je moet, maar ik altijd heb hem, toen uh, je ik jonger heb, was? Ik heb een snor laten staan tot ik een jaar of 19, 20 was. Wat toen al? Nou? Ja, Minderwaardigheid complex. Zo oud dan je, toch? je bent er niet van 1920. Had, had, nee, maar toen had ik een minderwaardigheid complex. Doe je dat dan? dan ga je dan een snor nemen? En, uh, en uh, ik voel mijn neus zo groot, weet je wel? Oh, dan valt het niet. Zo is nog groter trouwens hoor. Ik, ik verhuur hem met de carnaval. Ja. Verhuur. En met Sinterklaas ben je natuurlijk, is het natuurlijk ideaal dat je zo'n snor hebt. Dat hoor je. Dat ja, meer de mensen te doen, hè? Ja. Jan Jan van der Wal, ja, die ken je ja. wel hè, die jongen met die met die Ja ja. Die, die, die deed het ook, die camoufleerde dat. Ah, oké. Okay. Ja. In Spanje hebben ze ja. een speciale ja. naam voor ja. hem: Dualipa. Ja. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Nee, dat, viel wel mee met mijn dat viel wel mee met mijn minderwaardigheid. Complet. Ah, wel. Maar ah, dus, ja, ja, nou, dus nou, ik dus heb minderwaardig... op een gegeven moment gewoon maar om, om uit te proberen hoe, hoe, hoe staat of dat, dat staan mij. En hoe voelt ja. het ook? Ja, ja, nou, het voelde lekker hoor. Voelt het wel lekker? Ja, prikkels. Oh. En, het? Ja, lekker. mijn vriendin oh. vond het ook prikkels. <laughs> We is al een ander verhaal. We is een heel ander verhaal, ja. Verkelijk, dames en heren, neem me niet Ik val hier ook maar in. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ah. Wat leuk dat ik. Ik kom hier nog maar op ja, je was, uh, je, was, uh, je was onder rood, zeg maar. Ja, ik was uh, in uh, de buurt, om het zo ja. maar te zeggen. Ja, ja, ik ben even in ja. de protestantse kerk hier in Zandvoort ja. geweest. Ja. Ziet er ook leuk uit, moet ik zeggen hoor. Ik en ga, ja, ik ga, je, eh, pastor, ik ga je even een bak koffie geven. En dan draaien we een stukje muziek. Oh, dat is goed. Ja. Mag ik straks nog even wat iets? Ik wou jullie iets vertellen over de advent. Ah. Ja. ja. Mag dat in het uh, tweede uur, derde uur, volgende uur? Oh, dat maar oh. ook. Heb je ja, rustig tijd? Ik kijk op het klokje, luisteraars. En ik zie dat... Het so gaat zo snel yeah. voorbij, zo'n Ja. Ik ben zo erg de maar ik de weg. Ik ben op de weg. Maar Travel out in the rain and snow, in the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. When I was quite young, when I was quite young, she said, Lord, have mercy on my wicked son. het heat on the road again. Wat blijft. voor instrument hoor je nou in, de, in dat nummer? Wat is dat? Dat is de man, is de zanger. Nee, ik oh. nog, Wat is dat, een, een, een fluit of zo? Wat, wat, wat gebruikt hij, wat is dat? maak een prijsvraag. Prijsvraag heb je een prijsvraag. Ja, ik, ik, heb, ik, ik, ik, heb, ik heb een prijsvraagapparaat niet aangesloten. Niet. Oh. Mag ik even roepen? Een prijsvraag! Ja. <laughs> Nou ja, een vraag voor de luisteraar. Wat voor instrumenten worden gebruikt in de nummer... om de rode ken van Kenneth Heat? Ja, ik... ik uh, waar sturen ze hun antwoord naartoe? Zullen gewoon het duif doen? Het duif dat van de week weer even behandeld. Dat is goed. Ja? In jouw programma, ja. Ik ja, ja. ben ja. benieuwd. En duif zaagt de week door en... Uh, ja, goed. Ja, dat is wel... Uh, daar heb ik echt heel veel plezier in. Lekker een beetje... Gaan we oude muziek ook willen? Wat jij nou ook uh, toepast, zeg maar. ja. En, en ook cabaret, hè? En die cabaret, ook, hè? om een cabaret, half cabaret, uur, hè. Ja. Dus, dus, uh, ja. Ja. En dan uh, heb ik ook een hele oude cabaret met Henk Elsink. En, en uh, André van Duinvroger met Frans van Duschoten. ja. Goeien, ja. ja. ja. Je nu, ga je nu gewoon reclame maken voor het programmaatje van je? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. De de Luisteren met z'n allen naar The Boys Are Back in Town. <laughs> nee, hoor, ik luister wel eens naar Als ik het kan rennen, luister ik naar. Ik vind, ik vind het altijd wel gezellig. Maar je hebt en, altijd een chocola afgelopen, hè, toch? Ik drink nog geen chocomelk. Nee, je hebt altijd een shock, zeg ik, na nou afloop. Oh, een shock. Een shock. Ik dacht oh dat, dat jij zei, maar ik drink chocolate. altijd En <laughs> ja. Je moet op je klokje letten. Je nee, dus ja. let, ik let op mijn klok. Ja, let op je ja, klok. Ja, ja nog een ja, paar ja, minuutjes. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Je, hebt, je hebt nog één uh, nog minuut, twee minuten. Dus als je zin als te vertellen hebt over een pluis of zo. Of, uh. ik heb, uh, ik heb bij Hans heb ik een nieuw uurwerk gekocht. Bij? Bij Hans. Nieuw uurwerk? Ja, Hans Klok. En? Loopt het? Dat loopt, het? Ja, loopt helemaal gelijk. <laughs> heb, je, heb je. Nee, serieus. Heb je gehoord van de week. dat er iemand. die was zijn Rolex al 50 jaar kwijt Ja, ja, ja. En die is door een. Door een koe. Uh, ja. en het was een boer. die had een Rolex. Die is ja. geen mop hoor. Dit. Nee, maar je, raakt je en, zo Ja, nee, maar daar. En die koe schijnt dat. Uh, dat is macht hey, hebben, ja, die gegeten, ja. En die is na 50 jaar is weer teruggevonden, het klokkie. Ja. En uh, ook gerepareerd door een koe. Door, door een, een koe, uh, koe zelf. Nou <lacht> hè. Nou, <lacht> dat was erbij. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur.